Uur. René van Brakel met het NLS journaal. De organisaties van GroenLinks, Partij van de Arbeid en SP willen na de verkiezingen een linkse regering. Daartoe riepen ze op in het tv-programma Nieuwzuur. Dwars, Rood en de jonge socialisten vinden dat hun moederpartijen natuurlijke bondgenoten zijn. Ze hebben een manifest opgesteld waarin de belangrijke overeenkomsten worden getoond. GroenLinks-leider Sap sprak een nieuwzuur haar steun uit voor het initiatief. Hoe progressiever, hoe liever, zei Sap.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 When the drum beats go like this, pop up the volume, pop up the volume, pop up the volume.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 into the beat. Holdin' red jeans skin was showing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 I love life.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 The truth may vary this. Ship will carry safe to Het ritme, Het ritme. ritme. van CFM CFM.